Ze zijn bang dat het aantal illegalen in Nederland zo toeneemt. De PVV wil snel een debat over de wensen van de PvdA... om te zien of coalitiepartner VVD het ermee eens is. In Turkije is gedemonstreerd tegen de eigen regering... vanwege de bomaanslagen in de grensplaats Rehanli. In Ankara, Istanbul en Antakia gingen mensen de straat op. Ze zijn bang dat de Turkse regering aanslagen uitlokt... door steun te geven aan het Syrische Verzet...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 Zijn partij kreeg 30% van de stemmen, tegen 26% voor de socialisten. Naar verwachting wordt het erg moeilijk om een nieuwe regering te vormen. Anthony Hopkins gaat Freddie Heineken spelen... in een Britse film over de ontvoering van de biermagnaat. Hopkins is vooral bekend van zijn rol als de psychopaat Hannibal Lecter. De Britse film is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries... en staat los van de Nederlandse film met Rutger Hauer als Freddie Heineken.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 Goed, hoorspel op herhaling nu. Vorige week hebben we de maker van het uh, nu volgende hoorspel te, uh, te gast gehad. Hè? Peter Tenouw, een man bijna verslaafd aan geluid, muziek, stemmen en stilte. Nou ja, hoe zie je de mooiste film kunnen over aan de binnenkant van je eigen schedeldak. Zoals Orson Welles dat ooit zei, de man uh, die met zijn hoorspelserie War of the Worlds... ooit een half continent in rep en roer bracht... Wel weer een tijdje terug hoor, maar goed. In de jaren negentig eh, maakte Peter Tenel voor de KRO... Eh, de bijzondere vierdelige serie Socrates door Plato. Als het goed is, heeft u afgelopen vrijdagnacht, zaterdagmorgen. bij verbierozenwoord.nl al kunnen luisteren naar het eerste deel. Uh, de wijziger Plato die tekende de dialogen op van zijn leermeester Socrates. En Peter Tenaal liet die dialogen nu spreken... door heren die begin jaren negentig in Nederland... vergelijkbare posities in onze samenleving vervulden. Hè? En net zoals de sprekers in het oude Griekenland 4-5 uh, eeuwen voor Christus... Hij komt uit bij schrijvers, politici, columnisten... en vannacht hoort u onder andere oud-VVD-politicus en journalist Theo Joekes... vakbondsman Jaap van der Scheur en Isra Meijer... Eh, journalist Martin van Amerongen, schrijver, dichter Adriaan Morien... en ons aller Margreet Dolman, alter ego van veelkunner Paul Hane. Socrates, deel 2. Kom bij Socrates, episode 86. Ook vanavond hebben we weer een aantal bekende Atheners uitgenodigd... om begeleid door Socrates op zoek te gaan naar kennis... Er zijn ook enkele mensen die het epiteton bekende nog zullen moeten verwerven. We zijn met u benieuwd hoe ze zich in de discussie met uw gastheer staande zullen houden. Onze columnisten spreken ook deze week weer over dat onuitputtelijke onderwerp, de liefde. Socrates krijgt veel vragen voor gerecht. Maar zelden gebeurt het dat iemand zichzelf uitnodigt om in dit programma Socrates aan de tand te voelen over een onderwerp waar de gast dan al denkt uit te zijn. Vandaag zit hier Meno, die we kennen als een aristocraat in hart en nieren. Een man die al talloze malen in het openbaar met name over de deugd heeft gesproken. Dat is dan ook het onderwerp waarover hij nu met Socrates van gedachten zal wisselen. Om een padstelling in het gesprek te voorkomen... u weet het, wil Socrates altijd drie mensen aan tafel hebben. Zo heeft hij bij dit gesprek uitgenodigd Anites, Een democrat in hart en nieren. En algemeen bekend als een deugdzaam mens. Socrates, kan jij mij zeggen of de deugd onderwezen kan worden? Of is de deugd iets dat je je de oefening kunt eigen maken? Of geen van die twee. Is het misschien een gave van de natuur? Meno, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet tot mijn schande niks van de deugd af. <laughs> en als ik niet weet wat deugd is... hoe moet ik dan zeggen wat de eigenschappen zijn... en hoe je die eigenschappen moet verwerken? <laughs> ik moet zelfs constateren dat ik nog nooit iemand ben tegengekomen... die me kon vertellen wat deugd inhoudt. Maar ga je gang, maak mij tot leugenaar... die beweert niemand te kennen die weet wat deugd is. Oh, dat is niet moeilijk. Deugd bij een man, dat is bekwaam zijn in staatszaken. Zijn vrienden goed doen, zijn vijanden kwaad. En oppassen geen schade te leiden. En bij een vrouw, die moet haar huishouden bestieren... en onderdanig naar haar man luisteren. Ja, ja, ja. En deugd bij kinderen, dat verschilt natuurlijk... of het een jongen of een meisje is. En bij een oude man is het weer anders. Bij een vrij man is deugd iets anders dan bij een slaaf. Het is, kortom, niet moeilijk te zeggen wat deugd is. naar gelang je plaats in het leven... Heb je andere deugden? En ondeugden natuurlijk. Nou nou nou, nou, nou, nou, ik heb het getroffen. Ik vraag één deugd en dan krijg je meteen een hele zwerm. Trouwens, over de zwerm gesproken. Als je over bijen zegt dat er veel zijn en van veel verschillende soorten, bedoel je dan dat die soorten verschillen in het feit dat ze bij zijn? Of verschillen ze in grootte, in schoonheid? Dat niet, ze... niet in het feit dat ze bij zijn. En over hun overeenkomst. Het feit dat ze bij zijn. Daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Nu mm -hmm. mm -hmm. Nou, kijk. Ik denk dat het bij deugden ook zo is. Hoe talrijk en verschillend ze ook zijn... ze hebben iets gemeenschappelijks waardoor ze allemaal deugd zijn. Probeer het nog eens een keer. Wat is deugd? Nou, we zeggen bekwaam zijn gezag over mensen uit te oefenen. Zag? Juist. Maar geldt het ook voor een kind? Nee. Of voor een slaaf. Is een slaaf die gezag uitoefent? Nog langer een slaaf. Bekwaam zijn gezag over mensen uitoefenen, zeg je. Uh, en met bekwaam zijn bedoel je, neem ik aan, dat dat gezag op een rechtvaardige manier wordt uitgeoefend. Rechtvaardigheid is zeker een deugd, ja. Een deugd of de deugd? Wat is deugd? Goed, ik noem deugd te verlangen naar schoonheid en bij macht te zijn zichzelf dat schone te bezorgen. Wie het schone begeert, is begeren naar het goede? Zeker. Sommigen begeren het slechte, anderen begeren het goede. Sommigen begeren het slechte in de overtuiging dat het slechte goed is. Anderen willen het slechte ook als ze weten dat het slecht is. Maar wie het slechte nuttig acht, denkt die dat het slechte slecht is? Nee, natuurlijk niet. Wie het slechte zo slecht kent dat hij het voor nuttig houdt, Houdt het dus voor het goede. En wie weet dat het slechte schadelijk is. En het desondanks begeert. Dat is dus een minkukel. Mm -hmm. Dat zal toch niemand willen zijn? Zeker. Het goede willen, zoals jij dat noemde in je laatste definitie van die deugd. Eh, het goede willen, dat doet dus iedereen. Dan blijft staan, het tweede deel van mijn definitie... Namelijk het kunnen bereiken van het goede. Aha. Deugd is het vermogen zichzelf het goede te bezorgen. Mooi. Aha. En dat dan uiteraard op een rechtvaardige wijze. Want ja. Ja, op een onrechtvaardige wijze iets verwerven is natuurlijk een ondeugd. Maar als het om rechtvaardigheid gaat... dan kan ook het juist afzien van iets een deugd zijn. Namelijk wanneer het verwerven onrechtvaardig zou zijn. Kijk, uh, ik geef je een voorbeeld. Goud en zilver, dat zijn goede dingen. Zeker. Maar we zullen het niet stelen van goud en zilver, eerder deugdzaam noemen... dan wanneer iemand op onrechtmatige wijze zichzelf die, dingen, die goede dingen bezorgt. Bovendien, jij zegt dat rechtvaardigheid een deugd is. Maar hoe moet je weten of iets een deel van de deugd is... als je het hele begrip deugd nog niet gedefinieerd hebt? En wat je nog moet definiëren, ja, dat mag je niet in je definitie gebruiken. Socrates, het gaat me duizelen. Voor ik je ontmoeten, je had ik al gehoord dat je niets anders doet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 Goddelijk geïnspireerde mensen. Die hebben mij daar hele andere dingen over verteld. Goddelijk geïnspireerde mensen? Ja, zo, ik ben benieuwd. Nou, kijk, <kijnt> mensen gaan dood, maar echt vergaan doen ze niet. De menselijke ziel is onsterfelijk. Die komt steeds weer terug en de ziel heeft dus alles al een keer meegemaakt. Zowel hier op aarde als ook in de onderwereld. De ziel kent dus alles. En wij hoeven ons die kennis alleen maar te herinneren. Onze kennis is niks anders dan het zich te binnenbrengen van wat we al wisten. Ik neem aan dat je dat klassieke verhaal kent van die slaaf... die een meetkundig probleem voorgelegd krijgt. Mm -hmm. nou, die slaaf die heeft nooit iets over meetkunde geleerd... maar door de beantwoording van een paar hele simpele vragen... lost hij het probleem op alsof hij meetkundige was. Nou, als hij de benodigde kennis nooit heeft geleerd... dan moet hij die kennis dus wel altijd bezeten hebben. De waarheid omtrent de dingen die bestaat in onze ziel. Die hebben we. Dus, handen uit de mouwen. Op zoek naar wat je even niet weet. He, ik hou het voor onze plicht te zoeken naar wat we niet weten. Dus laten we ons proberen ons te binnen te brengen wat deurd nou ook weer is. Ja, maar ik zou toch liever terugkomen op onze eerste vraag, namelijk of de deugd onderwezen kan worden. En dat betekent eigenschappen onderzoeken van een ding... waar we het wezen niet van kennen. Ja, ik doe dat liever niet, maar vooruit, als jij dat wil... misschien dat het iets oplevert. Ik kom uit de hypothese. Alleen kennis kan onderwezen worden. Kun je daarmee eens zijn? Ja, je hebt weliswaar net nog zelf beweerd... dat alle kennis al in onze ziel aanwezig is. Maar je hebt in zoverre gelijk dat dat wat geen kennis is, in ieder geval niet onderwezen kan worden. Dus als deugd kennis is, is het onderwijsbaar? Dus, de vraag is, is deugd kennis? Juist. Juist. Is deugd een goed ding? Dat hadden we al vastgesteld. En als er nou buiten kennis nog andere goede dingen bestaan, dan komt de deugd wel eens buiten de kennis van. Juist. Is deugd nuttig. Onbetwistbaar. Maar andere dingen die we nuttig noemen, zoals wijsheid, rechtvaardigheid, moed, ik noem maar wat. intelligentie, een goed geheugen, royaliteit. die zijn alleen bij juist gebruik nuttig. en die zijn bij verkeerd gebruik schadelijk. Je zou kunnen zeggen. moed baat, overmoed schaadt. Ja, precies. Alles wat je door studie of oefening verwerft. kan zowel schadelijk als nuttig zijn. En volgens mij is het alleen inzicht. ...dat alles wat een mens onderneemt in geluk kan doen eindigen. Moed zonder inzicht is overmoed. Zeker. En als de deugd bij uitstek nuttig is, dus nooit schadelijk... ...dan moet de deugd dus inzicht zijn. Deugd is inzicht. Deugd, dat klinkt goed, maar ik voel toch nattigheid in die definitie. En bovendien, Socrates, verschuift het de vraag. En de vraag was, is deugd onderwijsbaar? Er zijn mensen die goed zijn van nature goed. Hm, d, dat lijkt me niet. Hoe wordt een mens die niet van nature goed is dan wel goed? Ja, Als deugd kennis is, kan men dus goed worden door studie. Als je deugd kan studeren, dan moeten er dus leraren in de deugd bestaan. En leerlingen, zeker. En als die er niet zijn, moet je dan niet vermoeden dat deugd niet onderwijsbaar is. En jij denkt werkelijk dat er geen, geen leraren in deugd bestaan? Nou, ik heb er vaak naar gezocht. Ik heb er nog nooit een gevonden. Laten we die vraag eens voorleggen aan Anietus. Dat is zelf een deugdzaam ja, mens. dat is een idee. Amitus luister. Als Meno dokter wil worden, dan zullen we hem toch aanraden om bij een dokter in dienst te gaan. Ja, dat kan je vaststellen. Dat ligt in principe natuurlijk voor de hand. Goed. En wil die schoenmaker worden, dan zal je hem in principe aanraden om bij een schoenmaker in de leer te gaan. Huh? Uh, luister nou eens, zo Meer in het algemeen kun je zeggen dat wanneer je iets wil leren, je het beste terecht kunt bij mensen die de kunst verstaan, die je wilt leren. Huh? En die bereid zijn wellicht tegen een zekere vergoeding je die kunst bij te brengen. Nou, dat is precies wat ik horen wilde. Naar wie kunnen we Meno dus verwijzen, Anites. Een leraar in deugd die bereid is meno. Wellicht tegen een zekere vergoeding de kunst van de deugd bij te brengen. Nou, daar uh, zou ik niet direct iemand voor weten. Zouden de sofisten daartoe in staat zijn, bijvoorbeeld? Nee, hou nou toch op, Socrates. Is... Ja, ik hoop dat toch geen van mijn vrienden zo idioot is. naar die zogenaamde wetenschappers die logen en die gogen te gaan. om zich het geld uit de zak te laten kloppen. Terwijl iedereen de sofisten houdt voor grote geleerden. verklaar jij ze dus voor gek? Nee. Ik zeg, de jongens die voor hun diensten betalen, zeg ik. De ouders die hun kinderen naar ze toe sturen... het stadsbestuur dat uit hun praktijken geen paal en perk stelt. Nee, Socrates, iedere welopgevoedde Athener... zal Menno meer over deugd kunnen bijbrengen dan een sophist. Aha, wel welopgevoed. Die welopgevoedde Atheners, zijn die dat vanzelf geworden? Nee, natuurlijk niet. Die zijn wel opgevoed door hun voorgangers, door hun ouders... die ook wel opgevoed waren. Nou, er lopen genoeg verdienstelijke mensen rond hier...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 zegenrijk bevel hebben van de vloot, zoals zijn vader dat was. Is hij dat geworden? Nee, nee, zeker niet. Nou, Themistocles is het domweg niet ingeslaagd... om er meer dan een goede ruiter van te maken. Uh, Aristides dan, de stratege van Marathon. Of Pericles, of Thucydides. Kijk, die zoons die zijn prima sportlaar geworden... maar zijn hun vaders er dan nou ook ingeslaagd... om een goed mens van hun zoons te maken. Nou... Dan nou wil ik je dit wel vertellen, zo dat Dat je erg voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Je spreekt veel te makkelijk kwaad van mannen die algemeen beschouwd worden als uh, grote geesten. Ik dat kom. soort praat wordt hier de steden niet erg op prijs gesteld om het zachtjes uit te drukken. Als je ja. daarmee doorgaat, dan kun je nog duur komen te staan. Voor mij is er elk geval reden genoeg om niet langer mee te doen met dit gesprek. Dan spreken elkaar nog op. Ja, Luister is toch ook een kunde, niet <tie> GELACH nou, nou, in ieder geval al met alles ons gebleken dat, dat mensen die beweren veel kennis te bezitten, zoals de sofisten, en mensen die voor wel opgevoed doorgaan, allebei Meno niet kunnen onderwijzen in deugd. Nou, dat is in ieder geval de bijdrage van Anitus geweest. Meno, zonder leermeesters geen leerlingen zou ik zeggen, duidelijk. Ja, en. Dan kan deugd dus niet onderwezen worden. Nou, dat, lijkt, dat lijkt een leuke slotconclusie, Socrates. Maar ja. wil je daarmee ook zeggen dat er in het geheel geen goede mensen bestaan? En als ze wel bestaan, en dat is het punt, hoe zijn die dan zo geworden? Nou, kijk, ik denk dat je ook zonder kennis, zonder te weten zelfs wat deugd is, een goed en deugdzaam mens kan worden. Intuïtie, denk ik, kan een even goede gids zijn als kennis. En dat hebben we nou net over het hoofd gezien. Ja kan een even goede gids zijn, ja, ja, ja, ja. dat zeg je terecht. Uh -huh. Maar de man met kennis heeft mijns inziens altijd gelijk... terwijl de man die op zijn intuïtie drijft zich kan vergissen. Ja, iemand met een juiste intuïtie heeft gelijk... zolang zijn intuïtie natuurlijk juist is. Dus jij schat, kennis niet hoger dan intuïtie? Ja, Intuïtie is vluchtig, Mino. Je moet, je moet het weten vast te houden. Je moet het proberen om te zetten in kennis. Het, dat is nou dat zich te binnenbrengen, dat je herinneren waar we het net over hebben gehad. Zoals een beeldhouwer zijn fantasie vastlegt in steen. Maar ook voor hem is die fantasie even belangrijk als het broksteen. steen. Anders gezegd, mensen als Themistocles, mensen als Pericles... Uh -huh. dankten hun goede eigenschappen niet aan kennis... maar het was intuïtie die hen op het rechte pad hield. Ja. Dat zou verklaren misschien waarom ze niet in staat waren dat hun kinderen... Nou, ja precies. Net zoals zieners als dichters, hè, wat ik dan de goddelijk geïnspireerden noem... die zeggen de waarheid zonder hemzelf te kennen. Mm, en zo noemen ook vrouwen. Een man die goed is, goddelijk. Ja, juist. Een godsgeschenk is de deugd dus. En daarom niet onderwijsbaar. Waarbij we overigens al en al nog steeds niet hebben vastgesteld wat Deugd nou eigenlijk is. Zullen we dat dan alsjeblieft niet bewaren voor een later gesprek, Socrates? <laughs> goed, goed. Tja, verschillen van opvatting maakt hier vaak mee. Maar een gast die voortijdig het gesprek verlaat, dat is een uitzondering. Wij spreken elkaar nog, zei Anitis toen hij wegliep. Dat klonk niet bepaald alsof hij zichzelf uitnodigde voor een volgend gesprek. Zoals Meno dat wel deed.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 Ze liepen op hun voeten voor of achteruit, net wat ze wilden. En als ze haast hadden, maakten ze een radslag met die acht ledematen en rolden voort. Waarom, waarom, vraag je nou, waarom nou drie seksjes? Met twee kan het toch ook? Nou, dat kwam omdat het mannelijk geslacht van de zon afstandde, het vrouwelijk van de aarde. En die hermafrodieten die kwamen van de maan. Die maan heeft toch ook iets van de aarde en de zon? Hm? En waarom dan bolvormig? Nou, omdat die hemellichamen bolvormig waren. En trouwens, nog steeds zijn. Simpel toch? Nou waren die wezens enorm sterk en in intelligent. Zo sterk en in intelligent zelfs dat ze een aanslag op de goden waagden te bramen. Zeus en de andere goden wisten bij God niet wat ze daarmee aan moesten. Ze neerbliksem en van de aardbodem wegvagen wilden ze niet, want dan zouden de eerbewijzen en offers uitblijven. Die zouden ze dan mislopen. Maar die opstandigheid accepteren kon ook niet echt. Tot Zeus zei. Ik denk dat ik een middeltje weet om die overmoed de kop in te drukken. We snijden ze gewoon in tweeën, dan kunnen ze minder... en bovendien zijn het er twee maal zoveel en dat is gunstig als het om offers gaat. Ze zullen op twee benen lopen en blijven ze lastig. Dan snijdt ze nog een keer door en dan moeten ze op één been rondhinken. En hij sneed ze door, zoals je een peer doorsnijdt. De gezichten draaiden die zo, dat ze de snee konden zien... en op die manier wat bescheidener zich zouden opstellen. Hij trok de flarde huid over de buik samen in een knoop als een beurs en dat noemen wij nu de navel. Verder werd alles in vorm gebracht en glad gestreken... met de instrumenten van een schoenmaker. Als nou die twee gescheiden helften elkaar ontmoeten... omhelstels elkaar vol heimwee, bleven omstrengeld... en stierven van de honger en de apathie... want zonder elkaar wilden ze niets doen en niet leven. Zo kwamen dan ook een hoop mensen om. Thuis kreeg medelijden en bedacht er iets op. Hij verplaatste hun schaamdelen naar voren... zodat ze hun zaad niet op de grond hoefden te storten zoals de krekels doen. Het mannelijk orgaan paste nu exact in het vrouwelijke... waardoor bevruchting mogelijk was. En als een man een man omhelste, vond hij daarin bevrediging. Op die manier zou zijn leven blijven en aan het werk gaan. Uit die tijd, meneer, stamt de liefde van mensen tot elkaar. Een mens is dus eigenlijk niet veel meer dan een helft... constant op zoek naar zijn wederhelft. Was je vroeger een deel van de hermafrodiet, Ja, dan ben je nu een vrouwenjager of een manziek wijf. Vrouwen die van een geheel vrouwelijk wezen stammen zijn lesbisch... en die geven niks om mannen. Wie een stuk van een mannelijk geheel is, zoekt mannen van kinds af aan. En dat zijn niet de minste, maar de meest mannelijke wezens. Dat zijn de durvers. De door en door mannen. De leiders van morgen. Zo gauw ze de leeftijd hebben, beginnen ze met die echte, hechte vriendschap... die mannen onderling met elkaar kunnen hebben. Ze voelen niets voor het huwelijk of het vaderschap... Dat doen ze daar als een schnabbeltje bij, omdat de maatschappij dat van ze eist? Nou kan het gebeuren dat iemand zijn echte eigen wederhelft ontmoet. Ja, zulke mensen raken door van genegenheid... tot de slingen aan elkaar en zijn onscheidbaar. En met geen mogelijkheid kunnen ze zeggen wat ze nou in elkaar aantrekt. Zo vertrouwd ziet zo'n verhouding eruit dat iedereen er jaloers op is. Je ziet wat wij mensen najagen. Wat wij liefde noemen, dat is het herstellen van dat hele. De versmelting tot die bol die wij vroeger waren. Wij zijn gespleten wezens en het enige waar je bang voor moet zijn... als je aan mocht denken in opstand te komen tegen de goden is... dat je nogmaals gespleten wordt, zodat je eruit ziet als een murejef. Daarom, daarom moeten we de goden eren... en streven naar eenheid door de liefde al ben ik bang dat die eenheid ook niet alles is. Als ik uit de kroeg kom, voel ik me nog wel eens als een balletje met vier armen en vier benen. Dat is toch niet echt ideaal? Dat was Aristofanes over de liefde. Zijn optreden vanavond in dit programma mag waarschijnlijk ten overvloede... als bewijs gelden dat Socrates geen koester tegen hem... In theaterkringen ging de roddel dat Socrates nogal pissig was over de wijze waarop Aristofanes hem had neergezet in zijn populaire breispel De Wolken. Hij tekende Socrates daarin als een directeur van een soort denkfabrieken, think tank, waarin uit wit zwart en uit slecht goed gemaakt wordt. Uit betrouwbare bron weet ik dat Socrates hartelijk op het stuk heeft moeten lachen. Aan de tafel van Socrates zijn nu aangeschoven... de bekende dichter en toneelschrijver, maar ook politicus van naam, Critias. En een betrekkelijk onbekende, Gremilis. Het gesprek gaat over de wijsheid. Welkom, vrienden. Welkom, welkom. Ik ben blij dat jullie er zijn, want ik heb zin in een goed gesprek. En ik zou het zo graag eens met jullie willen hebben over de wijsheid. Socrates... Ik heb niets tegen gesprek, maar ik ben vandaag niet even in de stemming. Ik barst van de hoofdpijn. Nou, dat komt dan prachtig uit, Charmides, Want ik, ik wilde met jullie praten naar aanleiding van iets wat ik uh, net zat te lezen. Uh, en dat is een uitspraak van een, een arts uit Troutz. Ik citeer. Uh, hij, zegt, hij zegt, je moet niet het lichaam willen genezen zonder ook de ziel te verzorgen... En de ziel die verzorgt je met filosofische discussies, betogen en gesprekken. Daardoor groeit de wijsheid van de ziel. En ik citeer nog steeds die arts. De grote vergissing tegenwoordig is dat er afzonderlijke artsen bestaan voor ziel en lichaam. Hoe vind je dat? Met andere woorden, Garmides, verzorg jij nou eerst je ziel door middel van een goed gesprek met ons. En daarna komt die hoofdpijn vanzelf in orde. Maar Socrates, die jongen barst uit zo'n vroegend van de wijsheid. Nou ja, Maar is dat zo, Garmides? Bezit jij voldoende wijsheid? Echt. Maar Socrates, als ik dat ontken, maak ik kritisch tot leugenaar? Dat mag best. En als ik het bevestig, ben ik opschepper. Goed. Nou, laten we samen eens op onderzoek uitgaan. Kijk, als jij Garmides, als jij wijsheid bezit... dan heb je zonder twijfel een idee wat dat inhoudt. Wat is volgens jou wijsheid? Ik denk alles... Uh... Oordelijk en uh, kalm doen. Ja, wijsheid is een soort kalmte. Kalmte, goed. Uh, dat wil zeggen, misschien. Wijsheid hoort toch in de categorie van schone dingen, vind je niet? Zeker, Socrates. Nou, wat is nu mooier? Snel schrijven of langzaam schrijven? Gegeven dat het schrift op zichzelf even mooi blijft. Een snel schrijven, Socrates. En Garmides bij Citer spelen. Vingervlugheid of traagheid? Vingervlugger, chappertjes. En bij worstelen en bij boksen. Snelheid. Goed. In het lichamelijke, zeg je, is dus snelheid schoner dan traagheid. Wijsheid was iets schoons. Dus in ieder geval in lichamelijk opzicht is niet kanten... maar is snelheid de hoogste wijsheid. Ik ga verder. Wat is nu schoner? Goed leers zijn of hard leren? Goed leren zo. Goed. Goed leers is snel leren, hè? snel leren dus. Uh, wat is schoner? Een snelwerkend of een traagwerkend geheugen? Oh, natuurlijk snelwerkend, zo het is. Het schoonste is toch ook zo vlug mogelijk en niet zo langzaam mogelijk van begrip te zijn. Dus snelheid, zeg ik maar, is zowel psychisch als lichamelijk beter dan traagheid. Gamides, ik denk dat die definitie van jou niet helemaal deugt. Probeer het eens opnieuw. Een uh, wijsheid uh, dan. Wijsheid is bescheidenheid, Socrates. Bescheidenheid. Uh, we hadden geconstateerd, wijsheid is iets goeds. Bescheidenheid, is dat iets goeds? Ja, soms wel, soms niet, uh, lijkt me, Socrates. Maar wijsheid is altijd goed. Wijsheid en bescheidenheid kan dus niet hetzelfde zijn. Volgende definitie. Uh, laatst wil ik iemand zeggen, Socrates... Uh, wijsheid bestaat erin het zijne te doen... Het zijn het. Dat klinkt behoorlijk cryptisch. Ja, die formulering is mij uh, totaal een raadsel. Wat is dat? Het zijne doen. Als een leraar jou iets leert, dan bemoeit hij zich met jouw zaken, namelijk met jouw kennis. En doet hij dan wel het zijne? En zou een leraar dus niet wijs kunnen zijn? En uh, wat zou ik zeggen? Artsen en bouwers en wevers die genezen en die bouwen en die weven. Maar meestal niet voor zichzelf. Stel nou dat de staat iedereen verplichtte zijn eigen kleed te weven... en zijn eigen huis te bouwen en zichzelf te genezen. En stel dat het verboden was om iets voor iemand anders te doen. Dat zou toch onzin, dat zou toch volstrekt niet wijs zijn? Nee, ik denk niet dat we met die definitie erg ver komen. Nou, Garmides, spaar jij je hoofd... Uh, Critias, jij zei dat Charmides uitblonk in wijsheid. Nou, dan moet jij dus zeker weten wat het is. Mijn hoofd bonkt nu helemaal. <laughs> ik doe mijn nou. beste is. Beste laat, laat ik het zo zeggen. Ja. Wie het kwade doet en niet het goede, is niet wijs. En wie het goede doet en niet het kwade, die is wijs. En wijsheid is volgens mij niet-socratisch geformuleerd. De daad waardoor men het goede doet. Weten wij ze ook dat ze wijs zijn? Natuurlijk. Een dokter die een patiënt geneest, doet hij iets nuttigs? Dat lijkt me wel. Moet een dokter per se weten wanneer zijn hulp genezing heeft gebracht? Dus wanneer zijn handelen nuttig is geweest? Nee. Dan zijn er dus gevallen waarin iemand nuttig handelt, wijs handelt... maar het van zichzelf niet weet. Het komt dus voor dat iemand niet weet dat hij wijs is. Nee, nee, nee, Socrates, dat gaat niet op. Ik zou mij voor schamen te geven dat een mens wijs kan zijn... zonder zichzelf te kennen. Dan ga ik nog liever verder en zeg wijsheid is zelfkennis. Zoals het opschrift op de tempel van Delphi, ken u Ik stel wijsheid is zelfkennis. En ik ben bereid die streng te verdedigen. Of ga je er nu al mee akkoord? Ja, kritia, kritia. Zoals ik het allemaal weet. Kijk, ik onderzoek ik onderzoek, omdat ik de oplossing ook niet weet. Nou goed, steek van wel. Als wijsheid nou kennis is, dan moet het toch zijn kennis van iets. Dat is het, maar dat heb ik volgens mij ook al gezegd hoor. Kennis van zichzelf. Geneeskunde is ook kennis. Geneeskunde is de kennis van wat gezond is. Nou, is juist. nou als jij me nu zou vragen wat is het nut van die kennis, dan zou ik antwoorden de gezondheid. Zeker, de gezondheid is het nut van de geneeskunde. Juist. En bouwkunde. Dat is de kennis van het bouwen. En het nut. Dus datgene wat die kennis voortbrengt, dat is gebouwen. En nu beweer jij. Wijsheid, dat is kennis van zichzelf. En ik vraag jou, wat is het nuttige gevolg van wijsheid? Wat brengt die wijsheid voort? Nee, nee, Socrates, het gaat de verkeerde kant uit. Dit is geen kennis als andere vormen van kennis. Trouwens, die lijken ook allemaal niet op elkaar. Wat is nou het resultaat van een rekenkunde of meetkunde? Zoals van uh, bouwkunde een gebouw de resultante is. Kun je mij van rekenkunde een dergelijk product noemen? Nee, dat kun jij ook niet. Nee, is waar, klopt, dat is juist. Maar wat ik wel kan, dat is het object aanwijzen van al die vormen van kennis. En dat object verschilt van de kennis zelf. Kijk, bij rekenkunde is het object even en oneven... en hun onderlinge kwantitatieve verhouding. Nou, nou vraag ik je, zijn even en oneven niet iets anders dan de rekenkunde zelf? Natuurlijk. Nou...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 Jij zoekt steeds naar een overeenkomst tussen wijsheid en andere vormen van kennis. Maar die overeenkomst bestaat juist niet. Alle vormen van kennis hebben iets anders dan zichzelf tot object. Terwijl wijsheid juist zichzelf en alle andere vormen van kennis tot object heeft. Daar leg je mij toch niet zo even tegen in te brengen. Ik, ik weet niet of een dergelijke kennis nuttig is. En we hadden toch vastgesteld dat wijsheid nut heeft. Ja, dat hebben we absoluut vastgesteld. Ik bedoel, wat is het nou het nut van kennis die kennis tot object heeft? Die kan alleen uitmaken, hier is kennis en hier is geen kennis. Ja. En zonder specifieke wetenschap kom je niet verder dan de vaststelling... ik weet iets. En dat is dan wijsheid. Maar wat je weet, dat weet je niet zonder die specifieke wetenschappelijke kennis. En wetens wetenschappelijke kennis, dat is geen wijsheid. Ik bedoel, wat gezond is, dat weten we door de geneeskunde. En niet door de wijsheid. Wat melodieus is... Dat weten we door de muziekwetenschap en niet door de wijsheid. Om de muziekwetenschap kan het je verhalen vertellen. En zo geredeneerd is wijsheid niet te weten wat je weet en niet weet... maar alleen dat je weet of niet weet. Daar is natuurlijk in principe helaas geen speld tussen te krijgen. Maar ik vraag me dus af wat men aan zo'n wijsheid heeft. Ja, kijk, als een wijze kon zeggen wat hij weet en niet weet... en dat ook van anderen kon vaststellen, dan was die wijsheid nuttig. We zouden geen dingen proberen te doen waar we geen verstand van hebben gaan we er dus alleen deskundigen aan te pas. Nou, dat is allemaal heel mooi, dat is allemaal heel prachtig. Maar dat dat handelen met kennis van zaken ook goed handelen zou zijn... Ik bedoel, dat het ons gelukkig zou maken... Nou, dat neem ik niet zonder meer aan. Ja, handelen met kennis van zaken is een goed ding. Dat kunnen we gevoelig vaststellen. En zonder zoiets goeds zal het moeilijk zijn om gelukkig te worden, dunkt mij. Ja, maar kennis van zaken, kennis van zaken. Waarvan? Uh, van schoen maken... Brons schieten, Hout bewerken? Ja, uiteraard niet. Maar welke kennis van zaken dan nou wel? Zeg het me, welke kennis van zaken maakt een mens gelukkig? Kennis van rekenen? Kennis van dammen? Ja, dammen je ridiculiseert. Ja, kennis van gezondheid. Dat klinkt al beter. Het zadel maken. Ik bedoel natuurlijk de kennis van goed en kwaad. Dat is toch evident? Ja, maar kritisch, ja houdt me voor de gek. Oh, helemaal niet voor de gek? Ja, wel. Je laat ineens alle andere vormen van kennis vallen. Je maar laat dat de dat kennis is. van zaken vallen, je laat de kennis van kennis vallen. En nou is het... Ineens uitsluitend de kennis van goed en kwaad je concentreert die ons gelukkig gaan maken. Goed. Stel dat je het bij het rechte eind hebt. De kennis van goed en kwaad maakt ons gelukkig. Die kennis is ons dus tot nut. Maar wijsheid is niet nuttig. Nu, stel je dus dat wijsheid niet nuttig is. Wijsheid kent de kennis dus ook. De kennis van goed en kwaad. Ik zou niet precies weten hoe ik dat duidelijk zou moeten gaan Wijsheid werken. is alleen kennis van kennis en van onkunde. En anders niet. Dat was onze stelling. Is in maar die kennis, die geneest ons niet. En die kennis bestuurt het schip van ons niet op zee. Dus zo'n soort wijsheid is niet nuttig. En is het dus niet hetzelfde als kennis van goed en kwaad. Want die brengt ons wel nut. Ja, nogmaals Socrates, daar is in principe geen spel tussen te krijgen. Maar ons onderzoek over de wijsheid brengt ons eigenlijk absoluut geen stap verder. Wat iedereen het mooist vindt, lijkt ons nutteloos. Dat kan toch niet kloppen? Hiermee is toch absoluut bewezen dat die hele Socratische redeneertrand voor jou niet deugt? Dit soort redeneertrand blijft ons enkel alleen maar in het filosofisch En Dan kun je wel lachen. Ja, ja, ja, ja, ja, kritie, ja de, waar, de waarheid lacht ons uit, kritie, als de waarheid. En, niet alleen de waarheid. En, nou ja, dat is, zoals... dat is, voor ons is dat niet erg, maar hier de arme Garmides, onze jonge wijze hier, die heeft helemaal niks aan onze wijsheid, die heeft hoofdpijn. Oh, Socrates, dat valt best mee. Mijn hoofdpijn is over. Ik moet zo op jullie lachen. Misschien had die tragische arts gelijk. Dan kan je het lichaam werkelijk niet genezen zonder de ziel te verzorgen. Ik weet nu nog minder van wijsheid en of ik die wel of niet bezit dan het begin van het gesprek. Maar dus zo gaat het nu eenmaal, Socrates, als je met u van gedachten wisselt. In het werk van de schrijver die nu aan het woord komt zit zoveel eros dat we benieuwd zijn of hier er in dit korte bestek... juist wel of juist niet in zal slagen... het wezen van de liefde te definiëren. Dames en heren, bagato. Onder de goden is de liefdesgod de gelukkigste. En wel omdat hij de beste en de mooiste is. Hij is de mooiste omdat hij de jongste is... en niet, zoals wel beweerd wordt, de oudste... Als enige slaagt hij erin aan de ouderdom te ontkomen, hoe snel de tijd ook gaat. De liefdesgod verafschuwt ouderdom. Hij verkeert voortdurend onder de jeugd. Al die wilde verhalen over het begin van de wereld, over de chaos en de gruwelen in die tijd... tonen juist aan dat de liefdesgod er toen nog niet was... Sinds de liefdesgod er is, heerst er vrede en vriendschap. Zo teer is de liefdesgod... dat hij zich alleen beweegt in het allerzachtste dat er bestaat. In de zielen van de mensen. En dan nog alleen in de zachtste zielen. In harde karakters zal men de liefde vergeef zoeken... Soepel en vloeiend is de liefde van vorm... zodat hij ongemerkt een ziel kan binnendringen... of er ongemerkt weer uit kan sluipen. Geweld heeft geen vat op de liefde en hij gebruikt het zelf nooit... want zonder enig verzet van betekenis... onderwerpt uiteindelijk iedereen zich aan de liefde. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is de liefdesgod de matigste van alle goden. Matigheid is het beheersen van lusten. Nu is geen enkele lust sterker dan de liefde. En dus kan van de liefde gezegd worden... dat hij alle lusten beheerst... en dus uitzonderlijk matig is. Rest mij nog te spreken van zijn vaardigheden om bij mijn eigen vak, de dichtkunst, te beginnen. De liefde is een dichter zo groot dat die anderen tot dichter maakt. Zonder vakmanschap zal men geen groot dichter worden. Maar zonder de liefde wordt men helemaal geen dichter. De liefde kalmeert de angst, schenkt vertrouwen en geborgenheid... verband, norsheid, inspireert tot vriendschap. Maakt een eind aan grofheid, vraagt om hoffelijkheid. De liefde is graal met vijandigheid en gul met welwillendheid. Misgund door wie hem derven, geschat door wie hem kennen, is liefde de vader van de weelde, van de lust, van de gratie en het verlangen. Stuurman, bootsman, roerganger, redder in de nood sieraad van goden en mensen, de zachtste, de dwingendste leider... wiens voetspoor te volgen, ons een plicht en een lust is. O liefde, die ik onmogelijk uitputtend kan bezingen. Na alle kenners die vanavond over de liefde hebben gesproken... Sommigen vanuit hun specifieke vakgebied, de dichtkunst, de geneeskunst, de kennis van de goden, allen bovendien empirisch geschoold in de liefde, zal nu Socrates zelf, die altijd van zichzelf beweert geen kenner te zijn, onvoorbereid, maar met alle verhandelingen van vanavond in zijn hoofd, zijn gedachten laten gaan over de liefde. Laat een man over de liefde praten en je weet met wat voor man je praat. Ik heb altijd gedacht dat voor een lofrede de waarheid voldoende was. Maar hier blijkt dat je aan je onderwerp... de fraaiste kwaliteiten moet toeschrijven... en dat dan ook nog eens in de meest poëtische bewoordingen. En of het onderwerp die kwaliteit ook werkelijk bezit, dat is van geen enkel belang. Alles is geoorloofd, het gaat om de spreker en niet om het besprokene. Nou, ik doe daar liever niet aan mee. En zeker nu niet... Nu een oude vriendin van me net is binnengekomen. En die vriendin die weet meer van de liefde dan wij allemaal bij elkaar. Die man. Ja, in plaats van zelf een poging tot een lofrede op de liefde te doen. Ja, ik zou dat niet... Ik zou daar gewoon... Het schaamrood zou maar naar de kaken stijgen met Diotima naast me. Ik geef dus veel liever het woord aan Diotima. Ja, maar dan, dan wil ik toch wel eerst een woordje met Agathon. wisselen. Ik hoorde het slot van zijn betoog... en het loog er niet om welke kwaliteiten hij de liefde toedichtte. Ja. Mag ik je daar eens een paar Socratische vragen over stellen, Akatou? Ja. Ja. Um, verlangt de liefde naar het object waar die liefde voor gekoesterd wordt? Tja, ja, dat is inderdaad een Socratische vraag. Ja. Het antwoord is zo vanzelfsprekend dat de vraag nauwelijks de moeite van het stellen waard lijkt. Ja, ja, ja, maar nu verder. Bezit. De liefde, zijn object? Ja, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk? Waarschijnlijk zeker niet. Je kunt niet naar iets verlangen als je het niet mist. Dat kan niet. Je kan niet naar iets verlangen als je het niet mist. Dat, kan. dat is absoluut, dat kan niet. Dus de liefde bezit zijn object niet. Liefde richt zich altijd op het schone, niet? Ja, liefde voor het lelijke zou absurd zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar het object van liefde is nou juist wat die liefde mist. Dus de liefde is verstoken van schoonheid. We kunnen de liefde dus niet schoon noemen. En zo zal het ook zijn met goedheid en rechtvaardigheid. Dat bezit de liefde allemaal niet. Een socratische redenering bij uitstek, mevrouw. Mm -hmm. Niets uh. tegen in te brengen. Mm -hmm. Maar bewezen acht ik uw conclusies vooralsnog bepaalt niet. Iedereen is het er toch over eens dat Eros, de god van de liefde, een grote god is? Hoe kan... neem ik niet kwaad, Maar hoe kan Eros een, een, een, een grote god zijn voor wie beweert dat hij geen god is? Maar wie beweert dat dan? Jij. Ik? En ik ook, ja. Maar ik, ik kan je helemaal niet volgen. Wil jij, wil jij zover gaan te beweren dat goden niet per definitie goed, gelukzalig en schoon zijn? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat me veel te ver. Nou, nou, Eros is van goedheid en schoonheid verstoken. Dus een godheid kan hij niet zijn. Ja, de grond verdwijnt mij <laughs> nu helemaal om. Ik... Ik heb je aangekondigd als iemand die alles over de liefde weet. Ja. En je komt ons vertellen dat de liefde iets sterfelijks is. Ja. Ik, ik kan me nauwelijks voorstellen dat, dat, dat, dat jij het bestaan van een midden tussen twee extremen niet zou aanvaarden. Nee, dat, dat, dat, dat, dat aanvaard ik onmiddellijk. Oh, maar wat nou. moet ik me nu toch voorstellen bij ja. het midden tussen goddelijk en sterfelijk? Ja. De liefde is iets in ons onderbewuste, een, een stem in onze ziel. Uh -huh. Die stem is tolk en middelaar allebei. Die brengt aan de goden de verzoeken en offers van ons mensen... en aan de mensen de opdrachten en beloningen van de goden ja. over. Ja. De kloof tussen de mens en de goden wordt door dat halfgoddelijke, halfmenselijke overbrugd. Snap je? Direct contact tussen mensen en goden, dat is onmogelijk. Direct contact kan niet. Ieder contact gaat via die innerlijke stem. Soms in onze slaap, soms ook gewoon als we wakker zijn. Die innerlijke stem spreekt vele talen. En één daarvan is de liefde. Dat is een prachtig beeld, Jotima. Vertel alsjeblieft verder. Ja. Iedereen hier heeft zijn zegje gedaan over het... Ontstaan van de liefde. Wat, wat kan jij ons daar nog over zeggen? Uh, ik zal het je vertellen. Op een banket ter gelegenheid van Afrodites' geboorte... is welslagen, zoals altijd volslagen, beschopen, <lacht> yes. verleid door armoede, die het heel slim heeft aangepakt. Toen is Eros verwekt, die daarom ook Afrodites dienaar is. Uit zijn afkomst is ook zijn karakter te verklaren. De liefde is eeuwig arm en allesbehalve teder of mooi, zoals iedereen denkt. Hij is dor, vuil, ongeschoeid en dakloos. Hij slaapt op de grond zonder deken, onder de blote hemel, in portieken of gewoon langs de weg. Kortom, net als de moeder, altijd leed en gebrek. Maar... Naar de aard van zijn vader streeft hij naar het schone en het goede. Hij is moedig, ondernemend, energiek, een fameus jager, vol plannen, listig, weetgierig. Een tovenaar die op alle mogelijke manieren mensen weet te verdoven en te manipuleren. Omdat hij van nature onsterfelijk nog sterfelijk is... is hij soms volop in leven en actief, soms op sterven na dood. Alles wat hij krijgt, verliest hij weer. Dus Rijk is hij nooit, maar tekort komt hij ook niet. Dat is het karakter van de liefde, Socrates. En niet anders. Al die, al die superlatieven komen voort uit de vergissing dat de liefde het beminde zou zijn. Ja, ja, het beminde is altijd prachtig. Ja, ja. Maar, maar een beschrijving van de werkelijke liefde, is een beschrijving van het beminnende. En dat is allerminst schoon en volmaakt. Ja, maar de, de, de liefde zoals jij die beschrijft, die maar ja. Wa waartoe dient die dan? Wat is het nut voor ons mensen van die liefde? Ja, nou, ik zal proberen, ik zal proberen dat duidelijk te maken. Graag, graag. Iemand die bemint, begeert iets moois, iets goeds. Maar dat doet iedereen... Iedereen ja. begeert het goede en schone. Waarom noemen we dan niet iedereen verliefd? Ja. Kijk, in de ruimste betekenis is liefde het verlangen naar het goede, naar geluk. Maar je kan op honderd op manieren geluk nastreven: Met geld verdienen, met sport, met filosofie. We noemen, we noemen die mensen, die noemen, we, die noemen we geen minnaars, omdat we kennelijk een deel van de echte liefde de naam geven van het geheel. Maar oh ja. dat, hè, liefde, liefde, liefde is het voor eeuwig willen bezitten van het goede, het schone, het waardevolle. Wat... Wat wij verliefdheid noemen. en wat Aristophanes. geloof ik nog steeds verklaart. als het zoeken naar onze verloren helft. Ja. Dat is maar een heel klein deel. van wat werkelijk liefde is. En, en, en dat, dat streven. Ja? Die, die begeerte naar het mooie en het, en het goede. Ja. Hoe, uh, hoe moet je dat dan in de praktijk brengen? Ja, nou, dat. dat nou. Ja? Kijk, zo gauw wij een bepaalde leeftijd bereikt hebben... voelt ieder mens instinctief een drang om te verwekken. Ja. Om zich geestelijk of lichamelijk onsterfelijk te maken. Ja. En, en, en dat verwekken is iets goddelijks. Dus, dus, dus dat, dat, dat ook alleen maar in harmonie kan plaatsvinden... aangezien het lelijke in disharmonie met het goddelijke is. <laughs> Iemand die vol is van het verlangen om te verwekken... Zal zich, dus, zal zich dus uitermate blij voelen als hij met iets moois in aanraking komt. Maar in de nabijheid van het lelijke sluit hij zich af... en houdt het vruchtbare zaad bij zich. De liefde wil het mooie dus niet zonder meer bezitten. Socrates, de liefde wil bij het mooie... Verwekken, niet bezitten, maar verwekken. Want verwekken, voortbrengen, betekent in zekere zin onsterfelijk worden. En, en omdat liefde het verlangen naar het eeuwig bezitten van schoonheid is... is de liefde dus tegelijk het verlangen naar onsterfelijkheid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus de, de sterfelijke natuur, ja. die zoekt onsterfelijk te worden. Ja. En... Dat is alleen mogelijk door de scheppingsdaad. Precies. Ja. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja. De, mens, de mens zoekt steeds naar de illusie van onsterfelijkheid. We zien dat in alles terug. Een, een die is nog hetzelfde wezen als het jongetje dat hij eens was. Maar hij is toch helemaal nieuw. Zijn haren, spieren, botten, bloed... En, en, en, en niet alleen zijn lichaam, ook zijn karakter, zijn opvattingen... zijn verlangen, zijn pijn en zijn angst. Niets blijft hetzelfde. Het ene ontstaat en het andere vergaat. En zo houden sterfelijke processen de illusie van onsterfelijkheid in stand. De mens wil onsterfelijkheid en daarvoor nog meer dan voor hun eigen kinderen, trotseren ze gevaren... verbeuren hun bezit, geven zich eindeloze moeite... en zetten zelfs, paradoxaal genoeg, hun eigen leven in. Denk jij dat Alkestis voor haar man zou zijn gestorven... of dat Orpheus naar de onderwereld was gegaan... als ze niet gedacht hadden daardoor onsterfelijk te worden? Dus, dus, dus, als ik je goed begrijp, ja. dan bedoel je met scheppingstaat... Niet alleen het verwekken van mensenkinderen. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Zij die lichamelijke potentie hebben... zullen mensenkinderen voortbrengen in hun verlangen naar onsterfelijkheid. Zij, wie vruchtbaarheid voornamelijk geestelijk is... dichters, scheppend kunstenaars, wetgevers... zij kunnen nog gelukkiger zijn... omdat hun geestelijke kinderen dichter bij de ware schoonheid ja, staan... dan mensenkinderen. En bovendien onsterfelijk zijn. Mm -hmm. We genieten toch nog steeds van de onsterfelijke schoonheid van de geesteskinderen van Homerus. En Hesio hey, dus. Hè? En, en nou, noem maar op. Hè? Precies. Het is ook, ook alleen voor die geestelijke verwekkers... Dat er standbeelden zijn opgericht. En voor ouders, van mensenkinderen is dat nog nooit gebeurd. <lacht> nee, nee, nee, nee. Oh, God, nee. Ja. Uit, uit, je, uit je laatste nee. ommerking. Ja. En meen ik toch te mogen begrijpen dat er volgens jou hogere en lagere vormen van liefde bestaan. Ja. Is dat ja. zo? Ja, dat is juist. juist. Ja, dat is helemaal juist. Ja. die hebt die goed begrepen. En, en, en, en, en, en als het goed is ontwikkeld, hè, uh, uh, als het goed is, uh, nou, hoe moet ik het formuleren? Kijk, als het heel zuiver en goed is, dan, dan ontwikkelt een mens zich langs die vormen van liefde. Ja. Hè? ja. In je jeugd richt je je gewoonlijk op, op lichamelijke schoonheid. Dat is normaal. Eerst word je op het lichaam verliefd... tot je gaandeweg ontdekt dat dat schone, mooie lichamen... inwisselbaar zijn. Dan richt je je op de schoonheid van de ziel. Je houdt van iemand die misschien niet mooi is... maar met wie je kunt praten over geestelijke zaken. En met de tijd ontdek je... dat ook buiten mensen schoonheid te vinden is. In kunst, in wetten, in wetenschap. Je stelt je niet langer tevreden met de schoonheid van een mens. Je richt je tot een oceaan van schoonheid. En dan kun je een punt bereiken dat uh, ja, moeilijker te beschrijven is. Dat uh, wie de volledige inwijding in de liefde nabij is... zal een wonderbaarlijk visioen zien, Socrates. Iets eeuwigs. Iets dat vrij is van ontstaan en vergaan. Van groeien en afsterven. Iets dat niet deels mooi en deels lelijk is. Of, of nu eens wel en dan weer niet mooi. Of mooi voor de ene en lelijk voor de ander. zoals alle menselijke zaken het zijn. Het is niet iets uiterlijks. Het is zelfs niet iets innerlijks. Als een gevoel of een kennis. Nee, het staat geheel buiten... De mens, Het staat voor hem als de schoonheid zelf. Al het moois deelt in die schoonheid. Zonder dat die schoonheid zelf daar enig effect van ondervindt. Voortdurend zichzelf gelijk. Absoluut. Onveranderlijk. Als iemand door alle stadia van de liefde heen is... dan kan hij de ware schoonheid met de hand... Aanraken. Daar op dat hoogtepunt, daar is het leven de moeite van het leven waard. Die schoonheid is niet te vergelijken met de schoonheid van een, van een jongen... voor wie je bereid bent van eten en slapen af te zien. Die ware schoonheid die je naar al die stadia van liefde kunt ondergaan... is niet besmeurd met het menselijke en het vleeslijke... Dan, ver voorbij het banaal leven... is het je gegeven goede en werkelijk mooie dingen voort te brengen. Maar dat bereik je niet anders dan door middel van de liefde. Prachtig. Ja, Mij heb je overtuigd, Diotima. Dat was ook de bedoeling. Ja. Dit was Socrates. Naar nou, de heer... Tot de volgende week. Goedenavond.